Twee uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In Italië is de eerste private HSL-verbinding van Europa in gebruik genomen. tussen Rome en Milaan. De drijvende kracht achter het project is de directeur van Ferrari. Hij wil de strijd aangaan met het staatsbedrijf Trenitalia. Zijn bedrijf wil uiteindelijk tussen negen verschillende Italiaanse steden rijden. met 25 Ferrari-rode treinstellen. Die hadden een snelheid van 300 km per uur. De reis van Rome naar Milaan duurt daardoor drie uur. De politie in Utrecht heeft afgelopen nacht het rijbewijs van een buschauffeur ingevorderd. Volgens de politie reed de, de bus met hoge snelheid door het centrum langs agenten. De chauffeur toeterde daarbij en knipperde een paar keer met groot licht. Ook reed hij volgens de agenten door rood. Volgens de vader van de chauffeur zijn zoon naar een collega... zodat hij nog een passagier kon meenemen die zijn laatste bus had gemist. De vader van de chauffeur zegt dat zijn zoon nu het risico loopt onterecht zijn baan te verliezen. De Molukse Motorclub Satudara heeft een afdeling geopend in Antwerpen. Het is nog niet duidelijk waar het clubhuis komt in de stad. Er zijn berichten dat de Antwerpse afdeling voorlopig wordt geleid vanuit Bergen-op-Zoom. In Nederland zijn er al langere tijd spanningen tussen Satudara en de Hells Angels. Ook in België wordt gevreesd dat de spanningen zullen tussen motorclubs tot incidenten zullen leiden. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft de regering van Birma opgeroepen om door te gaan met de democratische hervormingen. Ook moeten de vredesafspraken met etnische minderheden worden versterkt. Ban brengt een tweedaags bezoek aan Birma. Vorig jaar maakte het militaire regime in Birma plaats voor een nieuwe regering. Die voerde een groot aantal economische en democratische hervormingen door. Inmiddels zijn er politieke gevangenen vrijgelaten, is de censuur verminderd... en mogen er vakbonden worden opgericht. Het weer bevolkt en vanuit het zuiden buien. Plaatselijk een kleine kans op wat onweer. Maximumtemperatuur temperatuur 19 graden. Morgen op Koninginnedag droog, vrij veel zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat tussen het Eemnes en Eembrugge 2 kilometer. A12 Den Haag naar Utrecht door werkzaamheden tussen Reewek en Nieuwebrug 2 kilometer. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Ketelplein. Daar staat 2 kilometer, daar zijn twee rijstoken dicht. En op de A27 Utrecht richting Almere, daar staat tussen Hilversum en het Eemnes 4 kilometer. Dus er zijn er weer, goede deals XL. Dat betekent tassenvol extra groot voordeel bij KPN. Bijvoorbeeld voor ondernemers 50% korting op een Samsung Galaxy Tab 10.1 3G bij een 2 jaar zakelijk mobiel internetabonnement. Ga voor deze en nog veel meer goede deals XL snel naar KPN.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 ik ben even naar Ice Cream King. Je bedoelt Burger King. Nee, Ice Cream King. Burger King. Nee, ook voor de lekkerste ijsjes ga je naar Burger King. Neem een BK Fusion, Hot Blondie, Hot Brownie of ijshoorntje. Al vanaf 50 cent bij Burger King. Zie je wel, Burger King? NOS, NOS, NOS Radio Langs de lijn met Tom van Hek en Twan van Peperstraten. Goedemiddag, we zijn er tot zes uur op deze zeer belangrijke voetbalmiddag. Om half drie gaat het echt los, maar nu al bezig in kerkraden. Roda tegen PSV, Rachner Niemeijer. Het duurt nog een kwartier, zeker wel. Plus blessuretijd, PSV staat nog altijd op die 2-1 voorsprong. Is twee keer gevaarlijk geweest, maar dat was twee keer buitenspel voor bij en voor Lens zojuist. Ik denk dat het allemaal wel klopt en uh, Roda is in die tweede helft een hele andere ploeg dan in de eerste 45 minuten. Toen was het zwak, toen liet de ploeg van Hans van Veldhoven niet zien. Vukovic ging er hoedend uit na drie wissels. En nu zie ik geel, denk ik, voor de doelman van uh, Roda J.C., Pavel Kicek omdat hij wat uh, tijd aan het rekken is. Ik heb geen idee. Oh, het is Lens, ja, natuurlijk. Die liep daar ook nog in de buurt. Die loopt wat te klagen en te mekkeren sinds dat buitenspel doelpunt. En kijken wat Wielaard dan bijvoorbeeld kan. Want Roda wil wel degelijk een punt halen. Wil zich richting die play-offs plaatsen. Vindt PSV hier, ja, dan heeft het toch met een programma tegen ADO en Excelsior bijna die tweede plaats wel binnen zou je zeggen. Het is 2-1, maar het zou zomaar nog anders kunnen lopen in de slotfase hier in het Parkstad Limburgstadion. En wie had dat bij rust verwacht? En verder straks om half drie Twente tegen Ajax. Ajax zou vanmiddag kampioen kunnen worden. En zeer belangrijk om de tweede plaats is Feyenoord tegen AZ. Het begint ook om half drie. En om half vijf hebben we ook nog NEC tegen RKC. Andere sport is er ook nog. Je zou haast het vergeten, maar er is nog andere sport. Hoor. De moto, bijvoorbeeld GP, de grote motoren in Spanje. Hans van Loosnoord gaat het allemaal voor ons volgen. En er is Pinocque Campong belangrijk voor de playoffplaats bij de heren hockeymannen. Maar de spanning op dit moment zit natuurlijk in, uh, daar in het diepe, diepe zuiden in Kerkrade. Bij Grachtner Niemeijer, Roda PSV spannend. En het had er lang niet meer spannend mogen zijn, Ragnar zei je. Het had uh, bij rust 5-0 voor PSV moeten zijn. Twee keer de lat geraakt door Lens, kansen voor Labiad, En uh, ja, PSV was heer en meester op het uh, veld geholpen. Weliswaar door Rode JC. Maar de wedstrijd is gekanteld met een nieuwe manier van spelen. Een ruit op het middenveld, zoals eigenlijk Roda normaal gesproken altijd uh, wel speelt. 2-1 de stand, minuut of 13 Aché. nog voor... Uh, PSV om die stand over, het, ja, over de, de finishlijn maar heen te trekken. En een uitbal nu. Roda mag gaan gooien. Gaat dat doen aan de linkerkant van het veld. Halverwege de helft van PSV wordt onderschept die bal door PSV. En bij de doellijn of de middenlijn is het Biemans voor Rode JC. PSV toch weer met Wijnaldum Wordt fel op de huid gezeten. Wordt ook neergelegd. Dat zal zijn door Malky, de maker van de 2 1 En Wijnaldem is boos. En het is pure frustratie dat het daar uit de hand loopt. Er zijn ook wat handen die de lucht in gaan, richting Kelen en zo. En dan komt Marcelo erbij, die nog eens een beuk uitdeelt in de nek van Vormer. En dat is zeker een kaart waard. Scheidsrechter vanmiddag is Bas Nijhuis. Je ziet het allemaal van een afstandje aan. En laat het ook maar voor wat het is, dat hele opstootje daar. Op de helft van PSV een meter of 15 over de middenlijn. Allemaal boze mensen. En nou ben ik benieuwd of Nijhuis denkt, ach, doe het allemaal maar. Het zal best, ik laat het voor wat het is. Of dat hij met een HVX-oog heeft gekeken wie hij er zo meteen uit zal pikken om geel te geven. Hij staat nu te praten met Wijnaldum en met Malky. En als ik zo kijk heb ik steeds de indruk dat de kaarten bij deze arbiter op zak gaan blijven. Er wordt nog wel wat gewezen door Toyvonen die overigens zelf de enige gele kaart heeft ontvangen in deze wedstrijd. Dit is zo'n typisch moment. Zonder bal in de buurt lag opeens een tegenstander op de grond. Het is nog altijd niet helemaal opgelost, want Nijhuis nog altijd in de slag met de aanvoerder van PSV. Die zich volgens mij niet erg ziek gedraagt. Want als je maar zo loopt te zeuren om kaarten voor je tegenstander, dan was toch ooit de regel dat je er dan zelf een ontving. Marcelo wordt nu erbij gehaald. Die deelt inderdaad een forse beuk uit. Een elleboogbeweging bijna, denk ik. Nou, hij geeft uh, toch geel, geen rood of zo. Het is uh, Hutchinson die geel krijgt en ook Marcelo krijgt uh, geel. Daar lijkt het even bij te blijven. Het kost wel allemaal heel veel tijd. Die er ongetwijfeld allemaal bij opgeteld zou gaan worden. Ook Former zou wel eens op de bond geslingerd kunnen zijn. En zo gaat het hard met het aantal kaarten, dus van één. Naar dit moment uh, dus uh, zomaar opeens naar vier. Het ontstaat allemaal bij Wijnaldum. Die uh, misschien ook wel teleurgesteld is. Gefrustreerd is nadat zijn doelpunt ook in buitenspelpositie werd, uh, werd afgekeurd. En dan wordt uh, Marcelo door Strootman nu maar weggeduwd bij uh, Bas Nijhuis. Om de schade niet nog groter te laten worden. Door middel van een rode kaart bijvoorbeeld. En als je maar blijft mekkeren bij Nijhuis. Dan zal je hem vanzelf wel krijgen. Nou Iedereen staat weer op de plek zo op het veld waar hij ongeveer hoort te staan. Marcelo neemt uh, de vrije trap. Biemans uh, laat hem over zich heen lopen Bal. En die komt terecht bij uh, doelman Kisek van Rode JC. De voeten inmiddels van Wilaert. Begon als controlerende middenvelder. Naast Vormer staat inmiddels weer uh, in het hart van de verdediging. Balverlies. En dan kan PSV komen met Depay. Paasje naar Willems. Strafschroepgebied in om de doelman heen. En de bal gaat op de stip. Want de uitleg van Nijhuis is dan dat Kisek de voet van Willems aantikt. En er is ook maar meteen rood voor de doelman van Rode JC. Kisek. Mag vertrekken. De actie was dus van Willems die hem omspeelde en dan is hij ja aangetikt op het allerlaatste moment door Kisek. Kun je kunt je afvragen of het echt nodig was, want hij ging toch hard richting de achterlijn. De hoek om vanuit te scoren was lastig geweest. Wieland zit mis met de sliding. Dan komt Willems en dan wordt hij inderdaad met twee benen onderuit geschoffeld. Geen twijfel mogelijk door Pavel Kisek die dan ook maar meteen wordt weggestuurd. In de reactie van Van Veldhoven, de trainer aan de zijkant bij Rode JC. Ja, die is overdreven, die is wild, die is uh, van ik uh, niet begrijpen en zo, Maar uh, hij gaat er wel degelijk vanaf, Kieszek. En zometeen krijgen we dus een uh, nieuwe doelman bij Rode JC. Dat is ook een uh, pool, dat is Matthäus Proes. En dan zie ik daar Lens al een tijdje lang met uh, de hand uh, of met de bal in zijn handen staan. En ik vraag me af of hij nou net uh, de meest aangewezen man is vanmiddag. Omdat hij de bal al twee keer op de lat heeft uh, geplaatst. En uh, ja, dan uh, zou zomaar het risico kunnen zijn dat hij het nog een keertje doet. Hij staat klaar. Lens, er komt nog eens een bal het veld in van Van Veldhoven. Die trapt hij volgens mij omdat hij boos is. Want uh, ik zeg al, uh, Lens staat gewoon te wachten met die bal. Nou, Benaldum zegt bedankt en tot ziens. Die bal gaat weer terug. Daar is de wissel dan van de keeper. We zagen eerder al uh, Sucu in. In het uh, veld komen bij Rode JC op het middenveld voor De Loorje. Die zijn basisplaat wel teruggeeft. Zijn basisplaats, maar toch uh, die Rusjes die hij vaak had wat minder liet zien vandaag. Wie gaat er vanaf? Anil Ramsey gaat uh, plaatsmaken bij uh, Rode JC voor Matthäus uh, Proes. Nou, die zal balen, want Rona was wel degelijk op jacht naar de gelijkmaker in deze wedstrijd. De 2-2. Roda is de nummer 8 van de competitie, wordt op de ranglijst in de gaten gehouden door ploegen als RKC en NEC. Roda 44 punten, 41 voor RKC, 40 voor NEC... En daar staat Lens. Ik zou mijn hand er niet voor een durven steken. Dat hij uh, scoort. Daar is hij. Hij scoort inderdaad niet. Hoe kan je hem laten nemen, zou je zeggen. Iemand die al deze ballen uh, op de lat heeft geschoten... schiet hem zo midden door het doel heen in de handschoenen van doelman Proes. Een lage bal over de grond. En dan zijn er zoveel mensen bij PSV die een goede trap hebben. Had dan Lens maar gespaard, want die wordt op deze manier de slimiel van de middag. Als het tenminste nog fout gaat voor PSV. En dat kan nog gebeuren in de komende 7,5 minuten. Het is 2-1 voor PSV bij Roda. Wat een goal! De eredivisie. Penalty. En daar de goal! Alle wedstrijden van gisteravond. Beginnen in Almelo waar Herakles tegen Heerenveen eindigt in 2-4... bij de rust tot op 0-1 door een goal van Bas Dost. Na de rust 0-2 Narsing, 1-2 Overto, maar een penalty. 1-2, of 1-3 Djuricic, 2-3 Bruns en 2-4 Bas Dost. De uitslag doet vermoeden dat het een eenvoudige overwinning was voor Heerenveen. Maar niets is minder waar. Irvine-trainer Ron Jans. Ja, het had ook uh, 8-6 of uh, 6-8 uh, kunnen zijn. Dus uh, de uitslag zegt niet altijd alles over een wedstrijd. En zeker niet na het eerste uh, half uur staan wij met uh, 1-0 voor. Terwijl uh, Herakles eigenlijk uh, dik voor had moeten staan. Volgens Jans speelde Heracles uitstekend voetbal. In trainerstaal klinkt dat zo. Heel veel uh, druk van achteruit, uh, inschuiven de verdedigers. Uh, ze dwongen uh, Asaidi in, in de rol van, uh, van linksback. Uh, een roelerend middenveld, uh, snelle handige mannetjes, mannetjes voorin. En daar hadden wij gewoon heel veel problemen mee. Van de best of the rest was hierover in de laatste in het rijtje. En bij verlies was directe kwalificatie voor Europees voetbal wel heel ver weg geweest. Ja, wat dat betreft hebben we gewoon hele goede zaken gedaan. Want uh, ja, morgen, ja, dan zit ik wel voor de tv en kijken wat er allemaal gebeurt. Maar we hebben het nu in eigen hand. En dan is uit naar Twente en uh, thuis tegen Feyenoord... is het in eigen hand hebben en over je lot uh, beschikken. En uh, als je hier had verloren, dan uh, ja, had je je sportieve plichten misschien moeten vervullen. Dus uh, dit is een hele belangrijke geweest. We gaan weer naar Kerkrader, achter Niemeijer. De beslissing dan toch in het voordeel van PSV. Depay zojuist in de ploeg gekomen voor Mertens. Het zal een minuut of vijf geleden zijn. De 84ste minuut. Lens ontsnapt aan de rechterkant. Wielaard zit er niet bij. En dan schiet Depay. Die is in eentje richting de goal van Rode is gegaan. Binnen doet dat niet eens heel overtuigend. Want schiet hem eigenlijk in de richting van de man die zojuist de straftrop stopte: Matthäus Proest. Terwijl de hoek toch helemaal open lag. Maar de bal gaat er wel heel. Goed in voor PSV uiteindelijk. En zo staat het 3-1 voor de Eindhovenaren die op weg lijken naar een mooi slot van de competitie. Want zo dicht ligt het dus allemaal bij elkaar. Vijf en een, half een minuut voor tijd tegen 10 tegenstanders van Rode JC De Pai, De invaller uit Memphis. Hij scoort. Gaan we terug naar Heracles tegen Heerenveen. Uitslag 2-4. Ron Jans gehoord. Dan naar Heracles. Dat gaat als verliezend bekerfinalist. Europa 1 als PSV tweede wordt. Ik zou zeggen, PSV doet goede zaken daar in Kerkrade. Door het verlies gisteren tegen Heerenveen wordt die afhankelijkheid alleen maar groter. Daarover interim trainer Hendrik Kruse. Nou ja, het zal duidelijk zijn, willen we nog kans maken voor die playoffs... dan zullen we de laatste twee wedstrijden zeker moeten winnen. En dat zal niet makkelijk zijn met Feyenoord woensdag voor de Boeg. Dus we moeten gewoon twee keer winnen. Kijk, het voordeel van de wedstrijd tegen Feyenoord zal zijn... dat Feyenoord voor die tweede plek wil gaan. En uh, nou ja, dat er misschien dan nog iets meer ruimte voor ons komt. Waardoor we misschien wel iets uh, scherp voor die goal kunnen zijn... en misschien wel dat geluk hebben om dat doelpuntje te maken. Nog even terug naar Heereveen. Bas Dos scoorde twee keer en bracht daarmee zijn totaal op 30. Hij speelde met een masker vanwege een jukbeenbreuk. Diverse Heereveen supporters toonden zich solidair en hadden ook zo'n wit masker op. Ja, dat heb ik gezien. Uh, dat vond ik op zich wel een, uh, een leuk idee. Dat zag ik pas toen ik, uh, toen ik mijn uh, tweede goal maakte. Maar in ieder geval, het was een uh, was leuk bedacht. Uh, het zag er niet bijzonder aantrekkelijk uit. Maar ja, uh, het is een keuze waardoor je gewoon kan spelen. En dat uh, pakt goed uit. Ga naar Vitesse Excelsior. Bijzondere wedstrijd. 0-1 Van der Heijden namelijk. Prachtige kopbal. Maar wel in eigen doel. Merkwaardig mooie kopbal in eigen doel. 0-2 Roland Aalberg. Dan 1-2 Buetner uit de strafschop. Gaan we rusten. Buetner uit de strafschop 2-2. En toen iedereen dacht dat het werd 3-2 Marco van Ginkel. En rood was er voor Jordi van Delen na twee keer geel van Excelsior. Vitesse is hiermee zeker voor de playoffs voor Europees voetbal. Wat doe je dan als trainer? Ga je een deel van de selectie rust geven? Ga je juist door? We vragen het aan de trainer John van der Brom. Nee, het is, het is de onzin. Uh, volgende week speel je play-offs en uh, dat zou gek zijn om nu te zeggen van uh, ik stuur een paar jongens uh, niet op vakantie, maar uh, die laat ik er buiten. Uh, morgen hebben ze vrij. Maandag gaan we werken naar, uh, naar Utrecht tegen die jongens zeggen, ja, je mag niet spelen tegen Ajax, dan, uh, dan, dan verklaren ze mij voor gek en dan, uh, dan pakken ze me. Dus wij uh, <tiedacht> gaan gewoon door met datgene waar we mee bezig zijn. En ja, we zullen geen risico nemen, dat is logisch. Maar aan de andere kant uh, we moeten we gewoon ja, nog meer vastigheden in het team krijgen. En daar zijn deze wedstrijden prima voor. Trainer John van der hij die door het halen van die play-offs... over zijn contract door met een jaar verlengde... zijn contract verlengd zag, was een clausule, tot juni 2014. Nu gaan we naar Excelsior. Lang uitzicht op belangrijke punten twee. 1-0 voor en dan gaat het toch nog mis. Excelsior trainer John Lammers. Ik vind dat wij zelf deze overwinning weg hebben gegeven. En dat, uh, dat vind ik jammer. Die eerste penanti, ja, dat, dat hoef je niet te doen. Ik bedoel, er is niks aan de hand. Hof zit uh, op de 16 en uh, als hij daar kopt, nou, dan denk ik niet eens dat hij het doel haalt. En uh, dat heb ik in de rust ook gezegd. Blijf nou voetballen, want er ontstaan gewoon heel veel uh, grote ruimtes. Ik denk ook dat wij... Uh, de kans op 3-1 hebben we gekregen. En bij 2-2 kregen we ook nog een hele grote kans. Finken, ja, nou, die moeten erin, in zulke wedstrijden. En uh, dan loopt zo'n wedstrijd anders. Dus nogmaals, ik denk dat we zelf de wedstrijd een beetje weg hebben gegeven. Al dus, trainer John Lammers, die deze week te horen krijgt... dat hij aan het einde van het seizoen mag of ja, moet vertrekken bij Excelsior... was voor hem zelf in ieder geval een bittere pil. Nou ja, kijk, de dag erna zit je met een, of op het moment dat je die boodschap krijgt, dan zit je met een teleurstelling. En dan kom je thuis en uh, dan zijn je kinderen en je beste vrienden zijn er. En die, uh, ja, die helpen je daar doorheen. En de volgende dag, ik gaat het eigenlijk weer verder. Hè, en dan doe je de mededeling aan de spelers en die zie je gewoon dat die jongens heel erg teleurgesteld waren. Maar ik heb, ik heb het ook uh, voor de training gezegd... dat we gelijk naar buiten gingen en gelijk gingen trainen. Dat je daar niet in blijft hangen. En dat hoort ook niet. Hè? Die beslissing is genomen door, uh, door Excelsior. Of je het er wel mee eens bent of niet mee eens bent. Je moet verder. Hun gaan verder en ik moet weer verder. Dat was John lammers we verder met Utrecht tegen NAC Breda. Dat werd 1-3, 1-0 Frank de Moes en daarna was het rust. 1-1 Robert Schilder, 1-2 Schalk en 1-3 Sarpon. Conclusie, voor Utrecht valt er niets meer te halen en NAC is zo goed als veilig. En met betrekking tot het laatste, Robert Schilder vindt dat een felicitatie waard. Ja, maar wel, want uh, daar speelden wij voor. Uh, dat was de realiteit. Het was uh, voor ons te dat dat, dat een, uiteindelijk een doelstelling is geworden. Maar het uh, ja... Dat was de realiteit, dus wij zijn blij dat we erin, erin blijven. Robert Schuller was daar niet iets mee. Had hij, uh, ja, precies, dan was uh, FC Twente behoorlijk in geïnteresseerd. Ik, uh, ja, ik heb begrepen dat er wat interesse is, maar clubs hebben nog niet officieel met elkaar gesproken. Dus echt concreet is het uh, mij ook nog niet. Alleen ja, ik heb uh, vanaf het begin af aan al uitgesproken dat ik wel de ambitie heb om uh, ooit nog een keer een stap omhoog te maken. En uh, ja, als die... Uh, als het moment nu is gekomen, dan, dan is het mooi. Maar als ik uh, volgend jaar nog een jaar uh, in Breda moet voetballen... dan doe ik het echt met al het plezier. Ja, hij dus in Breda voetbal volgend jaar misschien wel. Alex Schalk die scoorde de tweede voor NAC. Opnieuw een vrij doelpunt. Hij heeft zich door de schorsing van Santi Kolk... behoorlijk in de kijker gespeeld. En gezien de slechte financiële situatie in Breda... zal trainer John Karelsen rekening moeten houden met het vertrek van Schalk. Ja, natuurlijk ben de er bang voor. Dat, dat is nog eenmaal de situatie waarin we zitten. En daar kunnen we lang en breed uh, over praten. En uh, daar kun je van wakker gaan liggen. Maar de feiten liggen er. Kijk, je hebt een dikke schuld als club zijnde. Je hebt talentvolle spelers. En dan kan dat gebeuren. Ik vind alleen wel dat de club niet voor een appel en een ei weg moet doen. Dan moet er ook een stevig bedrag tegenover staan. Maar ik hoop eigenlijk dat er niks gaat gebeuren. Dat hoop ik ook met Robert Schilder en met Erik Bottegien. En dat hoop ik ook met Schalk dat ze gewoon lekker blijven. Voor Utrecht is het seizoen zo goed als voorbij. De ploeg leek zich in slaap te laten sukkelen door NAC. Utrecht trainer Jan Wouters? Nee, vind ik absoluut niet, want uh, iedereen heeft ervoor geknokt. Alleen, uh, ja, we hadden geen antwoord op het spel van NAC vandaag. Ja, het is al een paar keer gezegd, het seizoen zit er zo goed als op voor Utrecht. Wat spookt er dan bij Wouters door het hoofd? Uh, de, de overheersende gedachte is gewoon de teleurstelling van vanavond. Omdat je weet dat je... Als je een goed resultaat had gehaald, dat je uh, het misschien nog uh, een beetje spannend had kunnen houden. Uh, dat is niet zo, dus, maar uh, ja, de teleurstellingen. Straks nog VVV tegen ADO van gisteren even naar de actualiteit in Kerkraden. Rode EC tegen PSV de slotfase, Ragnar Niemeijer. We zitten inmiddels in de extra tijd, die duurt nog een dikke twee minuten. En PSV dus op een comfortabele opeens 3-1 voorsprong hier in Kerkraden. Hoewel Malki nog wel even op avontuur gaat nu met... Uh... Daar in de buurt bij de goal nog Jonker. Uiteindelijk krijgt Malky de bal niet echt. En uh, komt het uh, voor PSV toch goed. Balbezit voor de doelman. Voor Titon, Die gek genoeg nog steeds uh, eigendom is van Rode JC. Dus kiept bij PSV. Dat uh, gek genoeg vanmiddag eigenlijk belang heeft bij een titel voor Ajax. Want als het nou gelijk wordt bij uh, FC Twente vanmiddag. En uh, de wedstrijd uh, daar... Tegen Ajax, dan, dan, dan, ja, dan kan het zomaar gek lopen. Ik bedoel natuurlijk het wel tussen Feyenoord en AZ. Dan kan PSV daar overheen gaan. En dan zou het een mooi slot van het seizoen kunnen zijn voor de eindhovenaren. Zover is het allemaal nog niet. Wel een makkelijk programma voor PSV. Thuis tegen ADO midweeks en volgend weekend Excelsior uit in Rotterdam. Dat dan misschien wel in grote degradatieproblemen zit. En er misschien al uitlicht zit voor De paai, de maker van de 3-1 op de linkerflank. Punt Voet was gezet door Arnoud Soetschuwin bij Roda. Hij heeft ook nog een gele kaart gekregen. PSV heeft er 4 gehad, maar dat blijft allemaal zonder gevolgen. PSV speelt de bal rond op het middenveld met Engelaar. Aan de rechterkant is het Hutchinson. Zou kunnen schieten van afstand, een meter of 20, loopt wat. En dan recht voor het doel bij Naldem. Geeft de bal af aan Toivonen, paast hem naar de rechterkant. En op de punt van het gebied is het Labiat met wat bewegingen. Engelaar misschien nog eens uithalen voor links. Ja, dat doet hij wel. Maar hij schiet hem eigenlijk met het lichaam achterover. Nogal ongeïnspireerd over de kruising heen. En zo is het balbezit voor doelman Proes inmiddels van Rode JC. Als we nog een halve minuut hier hebben te spelen in het Parkstad Limburg Stadion. PSV zal gaan winnen van Rode JC en niemand zal kunnen ontkennen dat dat ontrecht is. Hoewel PSV het zichzelf onnodig moeilijk maakte in de tweede helft. Of misschien eigenlijk wel in de eerste helft, omdat er toen heel veel kansen waren om grote afstanden te nemen van Rode JC. PSV over de middenlijn aan de rechterkant met Hutchinson. Dan is daar Labiat achteruit zou kunnen bij PSV. Geen enkel risico meer natuurlijk bij de ploeg van Philippe Cocu. Die heel veel voor zijn dugout heeft gestaan. Er toch niet altijd gerust op is geweest. En daar was Reden toe. Aan het einde van de rit als er wordt afgeblazen door Bas Nijhuis, blijkt dat PSV deze lastige klus, zeker op voorhand, goed heeft geklaard en met 3-1 wint. We gaan verder met het overzicht. Snel van gisteren om half drie moeten we verder natuurlijk. VVV Venlo, Ado Den Haag 2-1, Barry McQuire 1-0 en dan onthouden naam Kenneth Omero 1-1. Was hij zo blij mee, drie minuten later echter in zijn andere goal, eigen doel Kenneth Omero 2-1 voor VVV. En Omero, komen we die naam nog eens tegen, twee keer geel en dus rood. Nog nooit voorgekomen in Nederlandse competitie. Goal, eigen goal en rood. VVV wint na zeven nederlagen op rij drie belangrijke punten. Het niet meer voor het ontlopen van de nacompetitie normaal gesproken, maar wel goed voor het Vertrouwen. U hoort, trainer, tot Lokhof. Nou ja, tuurlijk, en winnen geeft een goed gevoel. En, en voor de spirit, voor het vertrouwen van spelers, uh, er is keihard gewerkt. Uh, dat was ook vorige week in, in, in Alkmaar, waar we dichtbij zaten. Ja, oké, okay, dit moet je meenemen. Je moet nog uh, twee zware wedstrijden in de Eredivisie, Ajax en, uh, en, en Twente. Wel heel leuke wedstrijden. Ja, en uh, het doel is nog steeds hetzelfde als 2 uh, januari toen ik hier begon. En dat ze in de Eredivisie blijven en, en, en daarom... Ja, ben ik ook hartstikke scherp en, en bezig om, om, om wedstrijden zoals vanavond... Om die, om die winnend af te sluiten. ADO had graag een puntje gehaald waar ze helemaal definitief veilig... maar hoe groot acht Maurice Stijn, de trainer, de kans nog, dat het alsnog fout gaat? Nou ja, die acht ik nog steeds niet groot, want we hebben nog steeds in eigen hand. We moeten woensdag naar PSV en VVV naar Ajax. En daarna hebben we nog de graafschap thuis. Dus mocht het op woensdag fout gaan, dan kunnen we het altijd thuis nog afmaken. Maar het uh, ja, feit dat je wel teleurgesteld bent dat je het vanavond niet af hebt gemaakt... want uh, volgens mij waren de kansen er wel, zeker in de tweede helft. Maurice Stijn, vrijdag was er Groningen, de graafschap belangrijk punt onderin voor de graafschap. Dat werd 1-1 en net dus afgelopen Roda PSV 1-3. Ja, kijk, we naar de stand. ajax Koploper, 67 punten uit 31 wedstrijden. En tweede nu PSV met 63 uit 32. AZ 61 uit 31, ook Feyenoord 61 uit 31. En ook Herenveen heeft nu als nummer 5 61 punten, maar dan uit 32 wedstrijden. Twente staat tijdelijk, wellicht zesde met 60 punten uit 31 wedstrijden. Roda blijft door het verlies vanmiddag achtste staan met 44 punten uit 32 wedstrijden. Kijken we even naar de situatie onderin. NAC 34 uit 32 is in theorie nog niet 100 Procent veilig. Kan namelijk op doelstander nog worden ingehaald door VVV. ADO staat 15e met 32 uit 32. Moet nog even aan de bak. 16e VVV op een na-competitieplek 28 punten. 17e de graafschap 20 punten uit 32 wedstrijden. En Hekkensluiter nog steeds Excelsior 18 uit 32. Daar kunnen ze wel rustig slapen. We moeten VVV twee keer met 12-0 gaan winnen. Ja, dus zoiets zoiets ja, je weet het niet, de bal ik blijft rond. We gaan naar Ajax-trainer Frank de Boer. Uh, vooraf aan de belangrijke wedstrijd Twente-Ajax, waarin van alles kan gaan gebeuren. Is man, als en veel theorie. Maar uh, Joop Schreuder gaat vooraf met uh, Ajax-trainer Frank de Boer. Eerst even terug naar een keerpunt dit seizoen voor de Amsterdammers. Ajax PSV, niet zozeer die wedstrijd dat je met 2-0 wint, maar die drive: hè? dat de spelers zich niet meer verscholen. Dat is iets waar jij heel erg op gehamerd hebt, toch? Ja, nou, die, die wedstrijd is voor mij zeg maar, niet de perfecte wedstrijd, maar wel de perfecte instelling. En uh, de manier waarop wij wilden spelen. Natuurlijk wil je uiteindelijk meer kansen creëren. Maar tegen PSV dan even goed nog kansen creëren, maar zo onder druk zetten, ja, dat wilde ik heel graag zien en dat kwam me heel dicht bij, uh, ja, bij het ideale plaken, zoals ik het graag wil. Hebben jullie grote wedstrijden nodig om te presteren en zo? Ja, is dit zo'n grote wedstrijd? Nee, ik hoop het wel. Want, uh, dan staan er echte mensen op en dit is een echte wedstrijd. Vertongen hè, doet gewoon mee. Ja, ik heb gisteren al heel goed meegetraind. Helemaal geen last. Ik heb niet eens gevraagd naar zijn enkel. Eerlijk gezegd. Twente tot slot komt een beetje bang over. Ze zijn bang hè, voor wat er allemaal gebeurt vandaag. Zij willen heel graag eerste of tweede worden. En het is ook gewoon net als PSV. Het belang zeg maar, om zeg maar, in de Champions League te spelen... is zo groot voor deze clubs. En, en dat proef je overal. Dus bij PSV, bij Ajax ook. Uh, en nu ook bij Twente. Want Twente wil erbij horen. Ja, dan wil, moeten ze de Champions League spelen. Ze hebben een uh, iets gekocht... Meestal als je moet geloven, voor 7,7 miljoen. Nou, ik weet niet of het waar is, maar het is een heel groot bedrag. En ja, dat moet je wel terugkrijgen. Uh, nou, dan heb je het League nodig. Frank de Boer in gesprek met uh, Joep Schreudig. Ja, we gaan even schakelen met onze man straks ter plekke, Bas Tigler. Uh, Bas, even uh, over Ajax. Ja, kunnen we kort zijn? Vertongen er dus bij. Over Twente. De Jong was daar uh, wat ziekjes deze week. Is hij toch voor de partij? Ja, sorry Tom. <laughs> ik hoor het vuurwerk. Nou ja, mijn vraag was, uh, Luc de Jong is hierbij bij uh, FC Twente? Ja, sorry, gisteren uienzoek gegeten, had ik beter niet willen doen. Uh, ja, Luc de Jong is erbij. Die is wat grieperig geweest, maar kan spelen. Dat betekent dat Twente in de sterkst mogelijke formatie uh, op het veld kan verschijnen. Ook Chadli keert daarin terug, vorige week gepasseerd in de wedstrijd tegen Excelsior. Toen speelde Verhoek, nu is Chadli weer terug. En ook Visserhof, de aanvoerder, is er bij. Na een maand niet te kunnen spelen vanwege een hemstringbladzure, keert ook hij terug in het elftal. En bij Ajax stond er een klein vraagtekentje achter. De naam Jan Vertongen, de aanvoerder. Ook hij speelt gewoon. Jan Vertongen, vrijdag tikje gekregen op de training. Maar Vertongen is inzetbaar. En Ajax speelt het hetzelfde elftal als ermee. Afgelopen week van FC Groningen werd gewonnen. Nou, de kaarten zijn geschud. Iedereen weet hoe het ervoor staat. Ajax kan vandaag voor de 31ste keer kampioen van Nederland worden. Maar of dat gebeurt, dat zullen we dan de komende 90 minuten moeten gaan zien. Twente heeft wel besloten dat, hoewel Twente natuurlijk niet in vorm is... dat als het aan de tukkers ligt, dat het best mag. Maar even niet vandaag. Dat is een beetje het gevoel dat heerst in Enschede. En dan ook nog altijd die tweede plaats. Want het gaat natuurlijk niet alleen om de titel Feyenoord en AZ weten dat PSV gewonnen heeft moeten. dus Feyenoord zonder Guidetti en die oudkamp bij AZ ook. Nog problemen? Nogal. Mooi zonder is geschorst. Eh, Beer is geblesseerd. En vannacht om kwart voor vijf is Elm vader geworden van een dochter. En dan zou je zeggen: niets aan de hand toch? Kwart voor vijf. Dan heb je nog alle tijd om naar de kuip te gaan. Maar nee, Elm is er niet bij. Hij eh, is thuis bij vrouw en kind. Uh, ja, die wedstrijd, waar gaat het eigenlijk om? Hè? Het is maar de tweede plaats in de Champions League. Men was daar zeer van uh, uh, nou, onder de indruk bij AZ. Men snapte dat eigenlijk niet goed en baalt daarvan. Uh, goed, dan geven we naar de opstelling, want dat is natuurlijk belangrijk. Viergever schuift een linie door. Speelt in plaats van Elm op het middenveld. Etienne Rijnen centraal achterin in plaats van Viergever. Bergmoenson, in plaats van Berend En rugner Klavan ook centraal achterin in plaats van Moysander En dan bij Feyenoord, Gion Fernandez in plaats van Gidetti en Mocortio in plaats van de geschorste El Amadi. Radio 1. Het NOS-journaal. Bijna half drie. De hoofdpunten met Mark Visser. De Moluxe motorclub Satu heeft een afdeling geopend in Antwerpen. Het is nog niet duidelijk waar het clubhuis komt in de stad. In Nederland zijn er al lang. De Satu en de Hells Angels. In België wordt gevreesd dat de spanningen tussen de motorclubs ook daar tot incidenten zullen leiden. In Italië is de eerste private HSL-verbinding van Europa in gebruik genomen tussen Rome en Milaan. drijvende kracht achter het project is de directeur van Ferrari. Hij wil de strijd aangaan met het staatsbedrijf Trenitalia. Die treinen van Ferrari die halen een snelheid van 300 km per uur. en De reis van Rome naar Milaan duurt daar nog, nog drie uur. En de politie in Utrecht heeft afgelopen nacht het rijbewijs van een buschauffeur ingevorderd. Volgens de politie race de bus met hoge snelheid door het centrum. De chauffeur toeterde erbij en knipperde een paar keer met groot licht. Maar volgens de vader van de chauffeur zeide zijn zoon naar een collega. Zodat die nog op het laatste moment een passagier kon meenemen. De vader van de chauffeur zegt dat zijn zoon nu het risico loopt onterecht zijn baan te verliezen. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. En dit is de ANWB verkeersinformatie op taal de 12. Den Haag naar Utrecht staat door werkzaamheden. Tussen Reewek en Nieuwebruggen, een file van 2 kilometer. Er zijn problemen bij de sporenwegen, want door een aanrijding, rijden er tussen Marienberg en Gransberg geen treinen. En de vertraging is meer dan een uur. Sportradio 1 minuut over half drie, alle helpers weg. We zijn begonnen in de stadion, Natuurlijk ook bij Twente Ajax Bas Tichelen. We zijn onderweg voor deze kraker 0-0. Na ruime minuut voetballen. Waar Ajax heeft afgetrapt onder een streamend fluitconcert in Enschede. Waar Ajax nu via al de wereld de bal rustig achterin rond speelt. En al één keer probeerde via Boerrichter te ontsnappen. Maar Boerrichter werd vakkundig door Wisselov van de bal gezet. Want dat is eigenlijk het enige moment dat Twente even de bal gevoeld heeft. Het is Ajax dat nu via Blind en opnieuw Boerrichter wil aanvallen. Boerrichter, weggelopen uit de rug van Rosales. Goede bal, goede voorzet ook. Die komt dan voor de voeten van Aysati. Die kan niet schieten, die legt hem terug. Jansen kan dan de bal wel bij Eriksen krijgen. En dan zal Anita de bal opnieuw moeten verplaatsen naar de linkerkant. Dat doet hij. Boerrichter, dan maar schieten in de handen van Michailov. Maar het begin de eerste twee minuten. Dat mag duidelijk zijn, zijn voor Ajax. Dat niet alleen durft, maar ook kan. Maar Twente eigenlijk, nou ja, de kat wat te veel uit de boom kijkt. En Ajax wel heel veel laat komen met dat schot dus van Boerrichter. Wat niet zo gevaarlijk was, maar toch tot gevolg Ajax... ...heeft de eerste kans achter zijn naam na ruim twee minuten in de golfvest in NCD. 0-0 bij Twente en Ajax. Het is super Sunday en die andere topper wordt gespeeld in Rotterdam in de KU. Feyenoord AZ en die houdt dan. Wat een fantastische sfeer hier in het, eh, mag ik het zo zeggen, het enige echte voetbaltempel. De enige echte voetbaltempel van Nederland waar het helemaal uitverkocht is. 0-0 de stand. We hebben ruim een minuut gespeeld in deze wedstrijd tussen Feyenoord en AZ. En die had van tevoren... Vooraf gaat aan het seizoen gezegd dat deze twee op de tweede plaats zouden spelen. Niemand, Marcellus, probeert de voorzet te geven. Maar die bal wordt onderschept door Bruno Martins die Speelt de bal naar voren richting Fernandes. De vervanger van John Guidetti, die we niet meer in actie gaan zien. Misschien wel helemaal niet meer in de Kuip, maar in ieder geval niet dit seizoen. Hij zou aanstaande woensdag afscheid uh, gaan nemen van het publiek. Oeh, een balletje van Rijnen. De vervanger uh, in het centrum van uh, Mooisander. En de eerste gele kaart van de wedstrijd is er eentje voor Jordi Klaas dus niet meer eens, maar heen is te laat. En Erik Braamhaar bezig aan zijn 12e wedstrijd pas dit seizoen in de Eredivisie geeft een gele kaart. En dus uh, is meteen de toon gezet. Twee heerlijke ploegen het hele seizoen lekker voetballend. Maar misschien grijpen ze er wel naast. Uh, voor AZ zou dat helemaal zuur zijn. Op drie uh, plaatsen uh, actief geweest. In de beker, in de competitie en in de Europa League. Heel ver gekomen. Maar nu dus uh, is het erop of eronder. 0-0 met een vrije trap voor AZ. Terug in de Grosveste, Twente Ajax. 3,5 minuut onderweg. 0-0, schot van Theo Jansen. Voor het eerst weer terug in Enschede na zijn vertrek nog maar net uit. Uit de hoek gehaald door Michailov levert Ajax de eerste hoekschop op. Zo mag duidelijk zijn dat Ajax voortvarend begint in Enschede En niet onder de indruk is van de omstandigheden. Eriksen zet voorbal Bal weggekopt door Twente. Verlengt dan zelfs nog op de rand van het strafschopgebied door Tindalli. Maar buiten het bereik gebleven van Ola John. die dan als zeg maar vooruitgeschoven soldaat nog hoopt op een counter, maar uiteindelijk de bal niet in zijn buurt ziet komen. Van de Wiel heeft hij alweer te pakken voor Ajax. De van de middenlijn laat hem even terugvallen voor al de wereld. Het publiek en Neskewee gaat er nog maar eens achter staan. Want voelt blijkbaar dat de thuisploegen toch wat moeilijk heeft. In de eerste minuten van deze wereld, Jansen, die niet wordt uitgefloten. Dat bevalt me wel, er zijn er altijd een paar die het wel proberen. Maar ik heb de indruk dat het leeuwendeel van de mensen eh, toch dankbaar is voor wat hij hier in Enschede allemaal gepresteerd heeft. Kan de bal pasen en krijgt hem nu weer, nou luister even mee. Het zijn er een paar, maar zeker niet massaal. Gelukkig maar, Boerrichter aan de linkerkant, bal aangespeeld. Goede paas trouwens weer van Jansen. legt hem even terug naar Blind, Blind die eh, richting de middenlijn moet lopen onder druk van Chatli. Die vanaf de rechterkant komt bij Twente voorin. Ola John zoals gebruikelijk vanaf de linkerkant. En Luc de Jong zoals altijd ertussen. Nu zet Twente druk en moet Ajax terug. Via blind en via vertongen. Maar Chattie houdt dan eigenlijk weer in. Dan gaat de bal naar Anita. Die draait handig weg van ver. Dan geeft de bal naar aan Eriksen. Die draait toch van de middenlijn om zijn as. Dat is eigenlijk onnodig want er staat niemand in de buurt. Aan de rechterkant loopt van de wiel door. Maar laat Aissati zich net zakken. Zo is er een periode van langdurig balbezit van de Amsterdammers zonder dat dat nou ogenblikkelijk gevaar oplevert. Maar Ajax heeft dus via Boerrichter en Jansen al twee keer serieus op het doel van Twente gevuurd in de eerste vijf minuten van de wedstrijd. Het is 0-0 in Enschede. Balbezit voor Feyenoord, dat met een enorm openingsoffensief bezig is. En een hele grote kans heeft gekregen via Cissé. Die de bal via de vingertoppen van Esteban, de Costa Ricaanse keeper van AZ. Langs het doel zag verdwijnen aan de verkeerde kant van de paal voor Feyenoord. Ron Vlaar met de diepe bal naar de rechterkant. Bereikt Schaken niet, maar de bal wordt opgevangen door Leerdam op het middenveld. Speelt hem naar Bacal. Bacal daar Klaasie, de man van de gele kaart van een paar minuten geleden. Naar Leerdam. Leerdam, goed balletje binnendoor. Net een ertussen. En dan is het weer Weerpaalse die in tweede instantie, maar niet in derde instantie de bal heeft. Wordt de bal hard getrapt door Jordi Klaasie, Maar dat is wild en blind en de bal gaat langs het doel, ver langs het doel van Esteban. Maar het is duidelijk, Feyenoord wil in de beginfase zo snel mogelijk een doelpunt maken... om op roze te gaan zitten tegen AZ. Want er moet gewoon gewonnen worden. Woensdag Herenkles nog thuis en volgende week zondag Heerenveen uit. Dat is het programma voor Feyenoord. En voor AZ woensdag NEC uit en volgende week zondag Groen Koningen thuis. En dan is het duidelijk, dan is het uh, bekend wie er tweede gaat worden. En natuurlijk staat PSV hier nog twee punten voor op deze beide ploegen. Met de wedstrijd meer gespeeld. Balbezit van Paulsen. brengt hem uh, in het doel op de lat, zeg. Oh, oh, oh. Hij, uh, ja, hij, hij denkt, uh, zal ik een voorzet geven of zal ik eens iets geks doen? Hij doet iets geks. Hij schiet de bal vanaf de linkerkant op de lat boven Erwin Mulder. En zo hebben beide ploegen al iets aardigs laten zien in die eerste vijf minuten van de wedstrijd. Stand nog altijd 0-0. Over naar Bas. Twente krijgt nog geen... Voet aan de grond in het eigen stadion. 0-0. 6,5 minuut gespeeld. Even dreigde Twente te ontsnappen via Chatti en Rosales aan de rechterkant. Maar Ajax greep eigenlijk vrij snel, makkelijk en kordaat in. Twente wilde nog even nadat Rosales tegen de vlakte was gegaan. Een vrije schot, maar die kreeg het niet. Bal zit nu wel even voor Twente via Verter hoogte van de middenlijn draait zich vast, maar wordt nu wel vastgehouden. Blind en Siem de Jong staan daarbij. En dan kan de scheidsrechter Richard Liesveld vanmiddag... Niet anders dan Twente een vrij schop toe te kennen. Dat is gebeurd. De bal genomen ook naar Douglas. Die dan uh, van achteruit met grote stappen normaal gesproken probeert zo snel mogelijk op de helft van de tegenstander te komen. Dat doet hij nu ook. Maar zien de jongens meegelopen. Moet hij even inhouden. Pasje naar de breedte. Valt een beetje tussen Ver en Brahma in. Ver is dan degene die ingrijpt. De bal terugspeelt naar de linkerkant. Tindalli. Tindalli John. Gebeurt allemaal rood van de middenlijn. Van de wiel verdedigd. Dan moet John verder terug. Helemaal op de eigen helft. En kan die de bal bijna als een soort postbode alleen maar weer terug afleveren. Daar waar het begon bij Douglas. Die dan maar weer opent naar Tindalli. Ook hij opgejaagd. Nu door Aysat die bal terug naar de keeper. Daar loopt nu ook de jong door. En zo blijkt maar weer dat Twente na 7,5 minuut echt een beetje in de zorgen zit. Wat moeite heeft om in de wedstrijd te komen. Verre trap van de keeper. Opgevangen door Ajax. De kopbal naar Boerichter wordt dan door Twente weer onderschept. Zodat ver de bal kan spelen naar Brama. Nu ligt de bal wel aan de grond. En wil Twente combineren. Chatli eventjes ertussen. Dan komt er een diepe bal. Maar is die opnieuw geen prooi voor de jong. Wel weer voor Brama. En nu voetbal Twente eigenlijk als ver de bal krijgt, maar ook weer inhoud. En dat is echt angst omdat hij niet naar voren durft en de veilige weg terug opzoekt... Zichzelf eigenlijk in de problemen draait. En dan nog geluk heeft ook dat Ajax onderweg een overtredentje maakte. door Twente een vrije schop mag nemen. Steve McLaren langs de kant wijst. Want zal niet tevreden zijn over de eerste acht minuten. 0-0 in Enschede. 0-0 in de Kuip bij Feyenoord AZ. De Achilles heel van AZ is het centrale verdedigingsduo. Eh, nieuw nog niet eerder met elkaar op eredivisie niveau gespeeld. En dat eh, blijkt. Het staat wat onwennig. En dat zijn eh, Rijnen en Klavan. nu de bal de diepte in richting Bakal. Bakal eh, net niet op tijd. Voordat Esteban de bal al te pakken heeft. Die heeft dat goed gezien. Die lange keeper van AZ. Die dus met de vingertoppen eraan zat bij de inzet van Cissé. en Zo staat het nog altijd 0-0. In een opwindende openingsfase van beide ploegen. Met die bal op de lat van Simon Paulsen Palsen, Palsen die staat redelijk ver naar voren. Als Maher de bal heeft opgehaald. En een breed geeft aan Etienne Rijnen. De invallen van Mooijsander naar Eltidor. Zo goed op Dreef scoorde al heel wat keren de afgelopen weken. Vier keer op rij. Gaat de bal naar buiten naar uh, Goedmoenson. Goedmoenson in de voeten van Holmen. Holmen probeert te kaatsen. Maar dat lukt niet met uh, Martens. En dan neemt uh, Feyenoord goed over met Bakal. Bakal de diepte in richting Cissé. CC richting uh, de doel. Wilde ik zeggen. Hij probeert hem op Fernandes te leggen. Maar daar zat Flavant goed tussen die uh, verwerkt de bal tot hoekschop. Het mag duidelijk zijn. Hoog tempo van Feyenoord. En uh, Feyenoord probeert het uh, met uh, heel veel mensen naar voren. Met snelle counters en met goed voetbal. Uh, die eerste goal te gaan maken. Nu komt Klasie. ...naar de cornervlag toe om daar de hoekschop te gaan nemen. De tweede hoekschop in de wedstrijd voor Feyenoord nu vanaf de linkerkant. En Jordi Klaassi gaat dat misschien wel kort doen... ...omdat Ruben Schaken zich ook daar meldt om hem eventueel te helpen. Nee, Schaken gaat het zelf doen met het rechterbeen. En Klaasje staat erbij. Men zegt dat Holmen naar achter moet. Maar die staat daar keurig op afstand. Dan schaken naar Klaasje. Klaasje brengt hem naar Vlaar. Maar Vlaar kan hem niet lekker op de slof nemen. En zo wordt er moeizaam uitverdedigd door AZ. Opgevangen door Feyenoord. Feyenoord, de bovenliggende partij. Maar het staat nog altijd 0-0. Twente-Ajax 0-0 na 10 minuten met een conclusie dat Twente inmiddels is geland. Want uh, Ola John heeft een minuut geleden de paal geraakt na een knappe actie... waarbij hij wel heel makkelijk langs Gregory van de Wiel ging. Toch de rechtsback van onze nationale elftal. Volgens naar binnen draaide eigenlijk nog één of twee Ajax-Seed op het verkeerde been zetten... van dichtbij, meter of 6-7 in de korte hoek schoot buiten het bereik van Vermeer. Maar op de paal. Twente dus totaal nog niet in de wedstrijd geweest eigenlijk. Maar wel de beste kans. En eens kijken of dat dan ook aan de andere kant de boel op scherp heeft gezet en wakker heeft gemaakt. Zo is het na 10,5 minuut dus wel een duel. En wel een wedstrijd die er toe doet. De paal aan de ene kant, twee schoten via Boerrichter en Jansen aan de andere kant. En het balbezit weer voor Ajax. Maar dat is wat we in het begin van het duel dus wel gewend zijn. Jansen in de middencirkel verlegd naar de linkerkant, naar Vertongen. Dat betekent al dat Jansen tussen zijn eigen centrale verdedigers is opgekomen. Dan gaat Vertonnen doorlopen en moet de bal volgens via de zijkant toch weer terug. Daar staat dus nu Jansen even en geeft hij hem mee aan al de wereld. En zoekt Ajax het via de rechterzijde. Waar Aissati de bal komt ophalen als Van de Wiel weer is doorgelopen op de rechtervleugel. Maar de bal opnieuw terug gaat naar Jansen in de middencirkel. Er komt bezoek, dat bezoek heet Willem Jansen. Dat is dus de nieuwe Jansen van Twente. En als Anita en Eriks elkaar dan de bal toespelen, probeert Ajax, Ajax wel eens mondjesmaat. ...op te schuiven in de richting van die Twentse helft. Maar dat lukt niet, omdat Twente nu de boel, zoals dat heet, goed heeft staan. Na 11,5 minuut zoekt Ajax met veel bal. Er zit naar een gaatje, maar is de beste kans van de wedstrijd dus geweest voor Twente. Die bal op de paal van Ola John. AZ bij 0-0 stand in de Kuip na 10 minuten spelen. Uh, het is weer van afstand probeerd via Holmen. Dan ziet het er wel gevaarlijk uit. Het was maar een half metertje het schot van Holmen langs het doel van Erwin Mulder. En dan wordt men ietsje stiller in dit stadion. Dat eigenlijk al een half uur voor de wedstrijd helemaal vol zat. En heerlijke gezangen met zich meebracht. Zowel van Feyenoord als AZ supporters. Want ook het AZ vak zit helemaal vol. Bal in de lucht. Wie wint het duel? Cissé. Cissé ziet Bakal gaan en speelt daar Bakal aan de linkerkant. Bakal moet met de voorzet komen. Maar raakt. Marcellus levert weer een hoekschop op voor Feyenoord. De derde in deze wedstrijd. En nu ook weer vanaf de linkerkant, waar Jordi Klaasie zich gaat melden. Kijken of hij het weer met Schaken doet. Uh, schaken komt inderdaad weer bij de cornervlag. En uh, dan zal het uh, kort genomen worden, uh, nu misschien van uh, Klaasie naar Schaken. Bret Holman, het eenmans muurtje zeg maar om een beetje te storen is het Klaasje met de rechterhand die aangeeft zo ga ik de hoekschop nemen, gaat in één keer voor het doel komen komt hij richting tweede paal daar is de vrij, die wordt even opzij gezet door Eltidoor. maar dat gaat op een sportieve manier, de bal rolt over de achterlijn en dan kan keeper Esteban de bal weer in spel gaan brengen voor AZ, dat eigenlijk het heel goed doet steeds tegen Feyenoord de afgelopen jaren, want de laatste drie keer in de Kuip is er gewonnen door AZ, en eerder, dit soort seizoen werd het in Alkmaar 2-1 voor AZ. En dat was de eerste nederlaag voor Feyenoord. Balbezit voor AZ. Aan de linkerkant is het Klavan die kijkt. Maar hij kan niemand vinden. Speelt de bal dan terug. Uh, krijgt hem weer terug. Van, uh, van Viergever. Viergever weer naar Klavan. Klavan, bal breed naar Rijnen. En dan uh, staat Maher in de buurt. Die is nu eigenlijk de laatste man bij AZ. Is niet helemaal de bedoeling. De spelmaker voor AZ. Maar de bal gaat naar de rechterkant. Naar Marcellus. Die speelt in de diepte. Maar die bal is te hard. Gaat over Martens heen. En komt bij Erwin Mulder terecht. De keeper van Feyenoord. En zo ook na 12 minuten. Nog altijd 0-0. En Enschede 0-0 bij Twente Ajax. Twente verliest de bal op het middenveld. Ajax wil via Anita snel profiteren, maar die wordt behoorlijk vasthouden door Wout Brahma. Gaat er vervolgens bij zitten. Dat doet Brahma dan ook. Bovenop Anita. Dat leek hem wel handig. Bij gebrek aan stoelen en tafels. En dan uh, komt er een vrije schok voor Ajax. Maar de scheidsrechter, maar dan ook echt geen enkele scheidsrechter nog omheen komt. Want zo duidelijk zie je ze zelden. Balbezit voor de Amsterdammers dus. Bal gaat wel weer terug naar vertoren. Ajax vindt het vooral in het begin van de wedstrijd plezier om de bal te hebben. En ziet Twente wel een beetje erachter achteraan lopen. Nogmaals, de beste kans was dus wel voor Twente via het schot op de paal na die goede actie van John. Over het over is het toch vooral Ajax dat de klok slaat. Het publiek van beide kanten probeert de stemming er goed in te houden met een zonnetje dat zo langzaam maar zeker doorbreekt. zelfs in Enschede, Terwijl blind nu wordt opgejaagd door Chaffi en de bal moet terugspelen naar Vermeer. En Vermeer op het punt van zijn eigen strafgebied en alle rust, want daar loopt Twente dan niet op door. De Bal weer kan meegeven aan Alita. Alita kan wat lopen met de bal. Twente zakt in tot zeg maar, de hoogte van de middenlijn. Dat zouden ze. Zeg ik dan maar onder Adriaanzen gegarandeerd niet hebben gedaan. Maar onder McLaren wel. Zodat Anita in alle rust ter hoge van de middenlijn de bal kan meegeven aan al de wereld aan de rechterkant van het veld. Het staat dus allemaal dicht bij elkaar. Er is erg weinig ruimte. En als het tempo, zoals dat nu bij Ajax vrij laag is, ook zo blijft. dan is er eigenlijk geen doorkomen aan. En dus is het telkens zoeken aan de buitenkanten. dan weer naar links, dan weer naar rechts. dan weer de bal terug. Zo zijn de centrale verdedigers en de centrale middenvelders van de Ajax de mensen die het meest aan de bal zijn. En is er nu wel diepte gevonden door Ajax? Zat hij met een goede paas op de doorgelopen van de wiel. Van de wiel neemt dat de bal net niet goed aan en heeft dan. Ik wilde zeggen het geluk dat hij in een duel uitkomt met Ola John. En dat Ola John die bal het laatst raakt en over de achterlijn loopt. Maar dat blijkt niet het geval. Van de wiel heeft die bal zelf het laatst geraakt. Aanname dus niet goed. En uiteindelijk ook geen hoekschop gekregen ook. Gewoon een doeltrap voor Twente die inmiddels genomen is. En wat Twente niet doet is de verdediging van Ajax opjagen. Dat doet Ajax wel. Want als de verdedigers van Twente zoals nu de bal hebben... worden ze ogenblikkelijk onder druk gezet. Komt er een wat te korte bal naar Wisgerhof die in paniek raakt. En de bal vervolgens naar voren trapt. En daar kan hij eigenlijk niet al te veel mee doen. De bal vervolgens gaat hij uh, hoog naar voren uh, trappen en daar gaat hij over de zijlijn. En daar is het uh, Ajax dat een ingooi mag gaan nemen via Deli Blind. Ajax uh, is dus de betere ploeg. Na 15,5 minuut bij Twente Ajax is dus doelpuntloos. Dat is het nog wel. 0-0. Ook doelpuntloos in de Kuip na een klein kwartier spelen tussen Feyenoord en AZ. Maar een zeer interessante ontmoeting tussen beide ploegen. Als Klavan de bal naar de linkerkant speelt naar Palsen. Palsen wil een 1-2 aangaan met Holmen. Maar dan moet je de bal in eerste instantie goed geven. Deed hij niet. Krijgt hem terug van Holmen. En levert hem zomaar in bij Fernandes. Fernandes met twee man tegenover zich. Gaat langs de eerste. Maar dan is er goed werk goed verdedigend werk van Nick viergever die ervoor zorgt dat Fernandez niet gevaarlijk kan worden. Gion Fernandez met zeven doelpunten nu de topscorer in het team van Ronald Koeman omdat Guidetti er natuurlijk niet bij is. Die heeft er al twintig achter zijn naam staan en dat is een hard gelach voor de trainer van Feyenoord, overigens ook ooit trainer geweest bij. AZ en daar ontslagen. En datzelfde geldt voor Verbeek. Aan de andere kant, die trainer was uh, van Feyenoord en ontslagen werd. En nu trainer is van AZ. Bal bezit voor Martens. Martens kijkt om zich heen. Wie loopt er vrij? Eigenlijk niet veel. Gaat terug naar eigen helft. En uh, probeert dan het spel te verplaatsen naar de rechterkant. Moet dat doen via Reijnen. Reijnen naar Marcellus? Nee, hij slaat Marcellus over. En speelt de bal weer naar Martens. Martens weer helemaal terug naar Klavan. Uh, Klavan, bal met de borst uh, even doodgemaakt. Speelt hem naar de linkerkant. Naar Paulsen. Nu over de middenlijn gaat Klavan weer, die hem van Paulsen terug heeft gekregen. Maar ziet dat er weinig heil is in de weg naar voren. Gaat weer terug naar Rijnen. Publiek vindt dat uh, maar niets, dat uh, rondspelen van AZ. Want via Marcellus gaat de bal zelfs helemaal terug naar Esteban. En wordt er uh, even flink gefloten, maar daar zal men bij de Alkmaarders uh, erg weinig uh, mee te maken hebben als Rijnen de bal weer heeft. En het uh, tempo erg laag dicht van de kant van AZ in de voeten van Martens. Martens weer helemaal terug naar uh, Viergever die uh, zijn verdediging is, uh, verdediging is komen helpen. En de bal naar de linkerkant naar het is wat rondspelen, wat rustig aan van AZ en staat nog altijd 0-0. Langzaam maar zeker komt Twente wat beter in de wedstrijd in het duel met Ajax waar het nog 0-0 is na 17,5 minuut. Ver zo even in kansrijke positie, maaide in het strafvolggebied van Ajax volkomen over de bal heen. Had een beste kans, weliswaar uit een moeilijke hoek naar nou voorzet vanaf de rechterkant die voorbij de tweede paal kwam. Maar wel recht voor zijn voeten ongedekt. Maar mismaaien is dan niet het beste. Ola John, goed vrijgespeeld nu door Tindalli vanaf de linkerkant. Ook komt de voorzet, daar is Chatli, maar de bal is net te hard. En gaat niet alleen over Chatli heen, maar ook over het doel. En levert dan Ajax gewoon een doeltrap op. Maar eigenlijk voor het eerst, na nou nu 18 minuten, dat de verdediging van Ajax en de keeper even gedacht zullen hebben. Hé, hey, wacht, we staan wat onder druk. Dat was er eigenlijk in het duel, los van de kans van Ola John, nog niet van gekomen. Balbezit voor de Amsterdammers. Nu zet Twente wel druk op de keeper zelfs, als Vermeer de bal van Vertongen terugkrijgt. En de bal in kan leveren bij Jansen. En aan de linkerkant wordt dan eigenlijk vrij eenvoudig blind vrijgespeeld. Blind zoekt contact, terug van de middellijn met Siem de Jong, Jansen. En één keer gepaast op Eriksen, dat is een beste bal, maar die ploft dan net niet in de voeten van Eriksen. Tot op het hoofd van Dalling die het applaus oogst als hij de bal... Ook nog buiten het bereik van Aysati die naar binnen gekropen was van terugkop in de handen van zijn keeper En zo uh, komt de wedstrijd dus wel langzaam maar zeker wat meer in evenwicht. Als Douglas de bal kan aannemen naar, naar een paas vanaf de rechterkant van Rosales. Aan de linkerkant Tindalli. Porte 1-2 tussen Tindalli en Douglas. Dan komt wel Siem de Jong weer naartoe. Gaat de bal terug naar Wisselhoff. Het mag duidelijk zijn dat het wel, vind ik, voorzichtig gaat. Dat mag ook in zo'n wedstrijd. Dat begrijp ik ook allemaal best. Terwijl Wisselhoff nu paast naar de Jong. Die goed doorkomt naar de buitenkant. Maar de bal net buiten het bereik van Ola John over de zijlijn ziet gaan. Zodat Ajax een ingooi mag gaan nemen. Ajax dat dus de kampioen kan worden voor de 31ste keer in de geschiedenis. Zou dat al gebeuren dan zou dat in theorie kunnen met 70 punten. Dat zou het laagste aantal punten zijn in 22 jaar waarmee je dan de ploeg in Nederland kampioen werd. Dat was in 1990 gek genoeg ook Ajax. Toen met 68 punten zelfs. Goed, zover is het allemaal nog lang niet. 0-0, Twente Ajax na ruim 19 minuten. Ook nog 0-0 in de kuip. En het was weer bijna Feyenoord dat de score kon openen. Prachtige paas van achteruit van Vlaar. Kwam bij Cissé terecht. Cissé met de voorzet bereikte net niet Fernandes. En Feyenoord is weer in de aanval. Vanaf de rechterkant gaat schaken liggen. niet aan dan? hand, zegt Brahmaer. Dan gaat de bal naar voren. En is het Altidoor of Vlaar? Het is Vlaar die de bal over de zijlijn speelt. Als laatste man moest hij dat wel doen omdat Altidore gevaarlijk dichtbij was. 0-0 de stand. 18 minuten gespeeld in de Kuip. Waar het uh, zeer interessant is om naar te kijken naar deze wedstrijd. Ook omdat uh, bij de ploegen zoveel spelers missen. Je ziet Maher bijvoorbeeld uh, in, een, uh, in de rol van Elm uh, spelen bij AZ. En uh, doet dat volgens ons nog goed. Nu is het viergever die ook op het middenveld speelt. Die uh, de bal heeft en uh, probeert zich vrij te lopen. Dat lukt niet. Maar dan uh, zegt Staak, ik speelt toch de bal scheidsrechter. Maar we hoorden het vernederende fluitje van Erik Bramaar. Dat betekent een vrije trap voor AZ. AZ dat het rustig aan doet. Feyenoord dat probeert met uh, snel uh, voetbal... De, de Bressen in de verdediging van AZ te krijgen als Paalse nu weer de bal heeft. En Feyenoord dus even moet toekijken. maar Holmer raakt de bal kwijt aan Leerdam en, Schaken. En dan speelt Schaken de bal naar Leerdam. Leerdam bal meteen de diepte in richting Fernandez. Maar daar zit Klavan tussen. Zijn kopbal komt bij Bakal terecht. En die krijgt een duw in de rug. Vrije trap voor Feyenoord. Halverwege de helft van AZ. Beetje aan de rechterkant van het veld van AZ uitbekeken voor de, de goud van Ronald Koeman. Vrij trap snel genomen op Klaasie. Klaasie draait uh, en vindt Vlaar. Vlaar die al een paar goede pases heeft gegeven. Nu binnendoor naar Sisse. Sisse bal aan de voet naar de rechterkant. Nee, hij heeft hem nog altijd. Uh, probeert de E2 met Bakal en uh, Bakal naar Fernandes. Maar Fernandes wordt van de bal afgelopen en dan gaat de bal de in richting Eltidore. Eltidore en Vlaar. Wie wint het? Het is in de, uiteindelijk Erwin Mulder buiten zijn straks op gebied die met een harde trap de bal wegwerkt. Maar het was dat is een aardig uh, duel tussen Eltidor uh, en Vlaar. En dat zullen we nog veel meer gaan krijgen vanmiddag. Vooralsnog niet gescoord in de Kuip. Feyenoord AZ 0-0. Ook geen goals in Enschede bij Twente Ajax. Wel, Twente weg nu met Chatli. Maar uh, het wordt verdedigd door Blind die nog net zijn hoofd tussen de bal krijgt. Of liever tegen de bal. Dat helpt al een stuk. Kwartwedstrijd op de klok dus. 0-0. En een bal bezit voor al de wereld die uh, een breed geeft. Maar dat is een beeld dat we dus wat vaker hebben gezien al aan vertongen de aanvoerder. Het tempo is nog altijd niet al te hoog. Het lijkt alsof ze de kat uit de boom kijken wel een hele plezierige bezigheid vinden vanmiddag. Zo af en toe zijn er snelletjes. Maar wat het algemeen uh, is het allemaal nog wat voorzichtig. Al de wereld. Nu wordt opgejaagd door Jansen. Geeft de bal in één keer mee aan Erik. De bal is net te scherp. Wordt opgevangen door Twente via Douglas. Kan Twente uitbreken via Ola John. Die op weg wordt gestuurd nu door Willem Jansen. Aan de linkerkant moet hij eigenlijk doorlopen. Geeft hij een hele vroege voorzet. Of is dat een schot op doel? Daar lijkt het wel op. De bal zeilt over het doel van Vermeer. Die op het allerlaatste moment besluit dat hij toch maar beter een paar pasjes terug kan doen. Nog een hand uitsteekt. Om maar zeker te zijn dat als die bal binnen zou vallen, dat het goed afloopt. Terwijl die nu wordt opgejaagd. Vermeer naar een wat korte terugspeelbal van Vertongen. Maar ook dat loopt goed af. Maar zo is Ola Jon toch bij Twente degene die in de eerste 22 minuten tot twee keer doet, namelijk één keer op de paal en één keer met dit. Nou ja, misschien was het een mislukte voorzet, maar noem het een aardig schot... Dat doel van in ieder geval serieus onder vuur genomen heeft. Terwijl ver open met een knappe atletische actie naar de linkerkant. Tindallie moet eigenlijk doorlopen. Moet tegelijkertijd ook even inhouden omdat Aysatti komt storen. Dan kan de bal weer naar de buitenkant, naar Ola John. Die moet zijn tegenstander nu opzoeken van de wiel. Dreigen, dreigen, dreigen. Dribbelen en dan op snelheid er langs. Dat gaat makkelijk. Dan komt er een vroege voorzet die door al de wereld wordt uitverdedigd. Die bal blijft dan ter hoogte van de zijlijn. Net wel of net niet binnen. Stuit het op de lijn en gaat er dan toch nog net over. Zodat Twente mag gooien. Luc de Jong aangespeeld terug naar Ola John. Voorzet zou kunnen, maar er staan er eigenlijk maar twee voor het doel. Chattelien en ook Willem Jansen komt er nu bij. Willem Jansen laat zich er weer uit zakken. Uit het punt van de aanval is dan aanspeelbaar op de rand van het strafhofgebied. Kaatst de bal weer terug naar de linkerkant. Trenten doet het nu wel met overleg. Dan komt toch de voorzet die door al de wereld weer wordt weggekopt. Door ver opnieuw wordt ingebracht. Jansen draait weg, neemt de bal mee. Jansen gaat schieten van afstand, maar schiet de bal tegen al de wereld op. En als Van de Wiel dan oprijdt, maar dat slorg doet, kan Twente lang op de helft van Ajax blijven staan. Want ver neemt over. Luc de Jong aangespeeld met zijn rug naar het doel. Op 20 meter daar vandaan. Omsingeling nu even van Twente, maar een slechte paas van Willem Jansen. Zorgt er nog voor dat Ajax kan overnemen en eruit kan komen. Via de rechterkant van de wiel terug naar de keeper. Vermeer opgejaagd, die blijft koel cool en ziet het gaatje aan de linkerzijde bij Plit 0-0. Na 23,5 minuut nog altijd in NCD, maar Twente wordt dus wat sterker. Uh... Bijna tegenslag, grote tegenslag voor Feyenoord. En misschien is dat wel zo als Fernandes nu met de dokter en de visio in de buurt van Ronald Koeman staat. En hij wil er weer inkomen, maar hij heeft heel erg veel pijn aan de knie. Hij heeft een tijdje op de grond gelegen. Guillaume Fernandes die onder applaus nu uh, weer in het veld komt. Maar ik ben benieuwd hoe dit zich houdt. En dat zou een uh, bittere pil zijn voor Ronald Koeman. Die zijn andere spitspeed die ook al kwijt is. Hoekschop voor AZ is genomen. Maar her bij de tweede paal is uh, Holman. die kopt de bal. Uh, moeizaam naast het doel. Hij kreeg hem niet lekker op het hoofd. Maar hij stond daar toch vogeltje vrij in de buurt van de tweede paal bij Erwin Mulder, de keeper, die nu de bal heeft neergelegd in het doelgebied om hem een uh, forse ram naar voren te geven. Kijken hoe het met uh, Fernandes gaat. Die loopt in de middencirkel nog een beetje te hinkpinken, uh, maar en voelt aan het ach de achterkant van het linkerbeen, de hamstring, en als dat echt een uh, blessure is, terwijl hij nu weer voor overhangend uh, met de handen op de knieën staat, uh, vrees ik voor Fernandes dat het uh, wel eens over kan zijn als de doeltrap bij Cisse komt, maar die raakt hem kwijt en dan gaat Marcellus er door. Marcellus die volgens nog een moeilijke wedstrijd heeft en ook nu weer, omdat hij van de ballen wordt gelopen door Cissé. Hij wordt aan alle kanten gepasseerd. en maakt nu een overtreding, Marcel is, en zal snel terug moeten naar zijn plekje rechts achterin. Maar zoals gezegd, de ex-PSV'er heeft het heel lastig door alle balletjes die tussendoor worden gespeeld, richting Cissé, die natuurlijk watervlug is. Er wordt door Fernandes gewezen naar de kant. En ik denk dat we zo dadelijk toch een wissel gaan krijgen, of heeft hij gezegd, het gaat wel goed. Dus kijk, het bal gaat zijn kant op. Hij wint het wel. en dan valt hij over zijn tegenstander heen, en gaat de bal over de zijlijn en mag uh, uh, uh, AZ gaan gooien. Maar heeft Etjer Reine een uh, blessure nu ligt en heeft pijn aan de voet. Nou, blessurebehandeling hier. Wat blessures, wat pijntjes. Feyenoord AZ vooralsnog 0-0. Enschede, Twente, Ajax, 0-0, 25 minuten gespeeld. Langzaam maar zeker trekt Twente de wedstrijd wat naar zich toe. Komt Twente vaker en massaler op de helft van Ajax. Regent het daar nog geen kansen, want dat is in deze wedstrijd nog niet het geval. Maar voer je langzaam maar zeker de druk op dat doel van Vermeer zo nu en dan. Wel toenemen. Nu geniet Ajax weer even in het zonnetje. En Enschede van balbezit, rustig rondspelen. Twente laat zich weer zakken op de eigen helft. De laatste linie, meter of 7-8 buiten het strafschopgebied. En de, de voorste linie is zeg maar van de middellijn. Zoals eerder gezegd de ruimte is klein. Met een laag tempo kom je er dan niet doorheen. Nu jaagt wel uh, van Twente door. Moet Vermeer. Die wordt aangespeeld buiten zijn strafschopgebied. De bal meegeven aan Vertongen. Maar doet hij dat bewonderenswaardig cool. Maar Jansen die zich opgejaagd voelt door de andere Jansen. Kopt dan de bal over de zijlijn. Theo kopt en dat betekent dat Twente gooit. Via de rechterkant via Rosales. Die dan gezien heeft dat Luc de Jong aanspeelbaar is. Maar wel op 25 meter van het doel. Die tilt de bal wel over blind, De bal blijft een beetje tussen blind en Boerrichter in haken. Dan wordt hij door Boerrichter naar de grond getrokken En verdient hij een vrije schop. En dat zou dan wel perspectief kunnen bieden voor Twente. Deze vrije trap die vanaf de rechterkant komt. Halverwege de Ajax helft. Dat betekent dat de koppers zich eigenlijk voor het eerst in deze wedstrijd mogen melden. Ajax bijvoorbeeld heeft al twee hoekschoppen mogen nemen. Dat heeft Twente nog niet kunnen doen. En uh, Wisselhof en Douglas merkwaardig genoeg... Ik wil zeggen, die lopen naar de vrije schop. Die zullen hem toch niet gaan nemen, neem ik aan. Nee, die overleggen met Ola John, die de vrije schop gaat nemen, Wat precies de bedoeling is. Dat mag ik tenminste aannemen. Want dat zijn de heren van wie je dan de kopballen verwacht. Ja, ze lopen nu weer weg. Ola John heeft de bal klaargelegd. Ze stormen nu richting de penalty en Daar komt die bal en daar zijn ze bijna. Het is een ingestudeerde variant, maar bijna is niet goed genoeg, want Wisserov gaat net onder de bal door. En Douglas komt er dan even verderop, net niet bij, maar het was wel handig. Ajax even in de war en behoorlijk in de war, want Douglas komt met een aardige solo en een voorzet vanaf de rechterkant. Maar die bal wordt door Vertongen onderschept. Die blijft dan wel heel cool door de bal, eh, benen, met gevoel en de binnenkant van de voet uit te verdedigen door de drukte heen. En dan wil Ajax counteren, maar heeft niemand de vrije rechterkant gezien en loopt Ajax zich stuk op Douglas. Leuke variant met een vrije schop van Twente. Maar uiteindelijk niet zo gevaarlijk als de ploeg van Steve McLaren had gehoopt. Na 27,5 minuut 0-0. En ik, wat ik al vreesde, dat is uitgekomen bij Feyenoord AZ. Voor Feyenoord, want Fernandez is te zwaar geblesseerd. Hij kon niet verder en moest vervangen worden. En moet vervangen worden, is vervangen door Anas Atjabar. Een jonge speler die al vijf keer eerder bas... Strafschop voor Ajax omdat van de wiel door Michailov wordt neergelegd en Michailov krijgt geel. Nadat uh, de keeper zich vergrijpt aan van de wiel die na een uh, snelle tegenaanval van Ajax. In ieder geval Tindalli heel makkelijk de basis vanaf de buitenkant naar binnen loopt. Dan eigenlijk in het strafschopgebied oog en oog komt te staan met de keeper daar buiten om, omheen. Wil dan door Michailov wordt gegrepen. Er is geen enkele twijfel bij Liesveld en eigenlijk bij niemand denk ik dat die bal vervolgens... Uh, op de stip moet dat er geen rode kaart volgt voor de keeper. Maar een gele. Heeft ermee te maken dat die bal wel. Uh, overtreding wel heel erg aan de zijkant wordt gemaakt. En dat er dus. Uh, nou ja. Zal de lezing van de scheidsrechter zijn niet ogenblikkelijk. Een 100% doelkans zou zijn ontstaan. Als Van de Wiel zou zijn doorgelopen. Bent u er nog? 28 minuten 40 seconden. 0-0. Nu nog in Enschede. Maar de bal op de stip. En Ajax mag een uh, strafschop gaan nemen. Zoals gezegd. Michailov Geel. Die mag dan proberen om de. Strafschot te keren, van de wiel opgelapt. Michailov schudt nog maar eens het hoofd na 29 minuten en zegt, uh, deed ik nou eigenlijk wel wat. En dan gaat nou net uitgerekend Theo Jansen die strafschot nemen. Ja, zo zit de wereld dan ook wel in elkaar. Theo Jansen, die, uh, daarvan kun je toch in ieder geval zeggen, Michailov goed kent en omgekeerd. Zou dan in Enschede een wie weet belangrijke treffer van 11 meter van zijn rekening moeten nemen. Michailov op de lijn. Janssen nu fluit uiteraard het hele stadion wel. Heeft de bal klaargelegd. Het fluitconcert zwelt aan. Janssen geconcentreerd stil. Liesveld fluit ook, maar dat hoort niemand meer. De aanloop van Janssen komt. En Janssen scoort, hoewel Michailov daar nog heel dichtbij zit. Ajax op 1-0 na een half uur in Enschede. En dat betekent dat Ajax op dit moment virtueel kampioen van Nederland is. Een strafschop benut door Theo Janssen. Zijn rechterhoek. Michailov dook er nog naartoe. Had er nog de vingertoppen tegen. Maar de vingertoppen alleen waren niet.